anwb verkeersinformatie. Er staat nu al een file op de A7-hoorn richting Amsterdam bij Purmerend Noord, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk de andere kant op. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 2 september, goedemorgen. Bewijs is er genoeg tegen het Syrisch regime, dat zegt president Obama. Toch wil hij voorlopig nog niet ingrijpen? Wessel de Jong in Washington heeft zo het laatste nieuws. Het uitstel veroorzaakt onbegrippen in Israël. Een politieke verwarring in Frankrijk, u hoort ook onze correspondenten daar. En we praten erover door, doen we met oud-minister van Buitenlandse Zaken... en voormalig NAVO-baas, Jaap de Hoop Spreek ook de voorzitter van de Autosportfederatie... over de rally van gisteren, waarbij een dood en enkele gewonden vielen. Correspondent Wouter Meijer bekeek het debat tussen Angela Merkel... en en Peer Steinbroek in aanloop naar de Duitse verkiezingen. We hebben het over de transfer van Garrett Bale en het US Open. En alle hogescholen en universiteiten gaan vandaag weer beginnen daarover. En over het aankomend onderwijsakkoord... spreken we staatssecretaris Dekker van Onderwijs. En Mark Robin Visser trapt al vast af in Utrecht. Jazeker, want met een vers gepoetste microfoon... stap ik samen met jullie het nieuwe academisch jaar in. En muziek hebben we ook, onder andere van Pat Benneter. We are young. It's a battle. Over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws. nieuws van de afgelopen uren. Het bestuur van de stichting Inspire to Live stapt op. De stichting kwam onder vuur te liggen... nadat bleek dat de oprichters fors betaald kregen voor hun werkzaamheden. Het geld was afkomstig van de liefdadigheidsinstelling du Die instelling gaat er juist prat op... dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen. Volgens een schriftelijke verklaring op de website van Inspire to Live... moet het optreden niet worden gezien als een... Schuldverklaring in het aftreden. Met het opstappen willen ze de stichting geen verdere schade berokkenen, schrijven ze. Hoewel wij vinden dat de berichtgeving en veel reacties geen recht doen aan de gebeurtenissen... hebben wij nu geen behoefte aan een eindeloze discussie. Die is schadelijk, niet alleen voor de betrokken stichtingen zelf... maar ook voor hun programma's, hun verantwoordelijken en medewerkers. Daar doen wij niet aan mee. Bestuur is nog niet gelijk weg, zijn nog geen opvolgers en totdat die zijn gevonden, handelen de huidige bestuurders de lopende zaken af. Het is 20.30. Goedenavond, zum TV-duel voor de Bundestagswahl des Jahres 2013. Tja, 20 uur draait zich om half negen. 20 miljoen Duitsers zaten er klaar voor. Het lang verwachte televisieduel tussen Angela Merkel en Peer Steinbroek. Het eerste en enige debat voor de bondskanselier en haar uitdager. Aan Merkel de taak om vooral te benadrukken dat het met Duitsland een stuk beter gaat dan voordat zij aan de macht kwam. Duitsland staat sterk daar. Duitsland is wachstumsmotor. Duitsland is stabiliteitsanker. En deze koers möchte ik voortzetten. En ik glaube. Dat dat wat we gezeigt hebben, toch mensen overtuigt. Peer Steinbrück van de SPD moest vooral laten zien dat hij überhaupt meedeed aan deze verkiezingen. Meedoet. Steinbrück ligt in de peilingen een straatlengte achter op de huidige bondskanselier. Merkel had tot gisteravond zijn naam nog niet eens genoemd in deze campagne. De SPD-leider koos dan ook de aanval en riep de kijkers op zich niet in slaap te laten sussen door Merkel. Duitsland kan zoveel beter. Laten ze zich niet einlullen. Frau Merkel wil een land beschrijven. Dat ja, het op goede wegen is, in veel afgewaardig wordt en uitgesessen wordt. Ik geloof dat niet. Ze weten dat men daarover de toekomst niet gewinnen kan. Wat zei hij nou? Eindullen. Ja. Zo heet dat. De bad leverde volgens de peilingen geen winnaar op. Toch vinden de analisten dat Steinbrück het meest heeft geprofiteerd. Merkel oogde vermoeid. Terwijl de SPD-voorman zich van zijn beste kant niet zien, zeggen ze... verkiezingen zijn op 22 september. De Arabische Liga wil dat de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap actie ondernemen tegen het regime in Syrië. Op een top in Cairo zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten dat de daders van de gifgasaanval moeten worden berecht. Zoals dat ook met andere oorlogsmisdadigers gebeurt. De Amerikaanse president Obama heeft een andere actie in gedachten: hij wil gewapend ingrijpen, maar alleen met toestemming van het Amerikaanse Congres. Ja die toestemming is nog geen uitgemaakte zaak want veel congresleden en senatoren hebben twijfels. Certainly the mood at the district that I represent is do not do this and I honestly didn't hear anything that uh, told me I ought to have a different position. Minister van Buitenlandse Zaken Kerry is het hele weekend bezig geweest steun voor gewapend ingrijpen te krijgen. Hij verscheen bij alle belangrijke Amerikaanse talkshows om nogmaals te zeggen dat de bewijzen tegen Assad zich opstapelen. En dat het congres een verantwoordelijkheid moet nemen. The the convention. The has the Syria accountability act. Uiteindelijke beslissing over een strafexpeditie tegen het regime van Assad laat nog even op zich wachten. Congres komt pas volgende week bij elkaar om de kwestie te bespreken. Ondertussen verschijnen allerlei uh, foto's op voorpagina's van Nederlandse kranten over uh, wat er in de tussentijd gebeurt. Er wordt veel gebeld. Dat zien we bijvoorbeeld op de voorpagina van Trouw. Um, daar Obama in zijn. Uh Kamer in het Witte Huis, met zijn voet op het bureau leunend, uh, telefoon in zijn linkerhand. Naast hem uh, zie ik Joe Biden die meeluistert en hij is in gesprek met John Biener, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Obama wil dat zijn aanvalsplan voor Syrië dus in stemming wordt gebracht in het congres. Maar ja, daarvoor moet hij wel met iedereen in gesprek. Hij moet ze gaan overtuigen, zijn verhaal vertellen. Opmerkelijk is dat Obama zijn hand in de vorm van een pistool heeft. Maar dat zal denk ik niet bewust gebeurd zijn. Op de Volkskrant ook een foto. We hebben een kijkje in de Situation Room. We kijken Obama op de rug. En aan de tafel zitten alle belangrijkste ministers en adviseurs. Bijna allemaal trouwens met een hand onder het hoofd. En we zien achterin het videoscherm waar ook nog wat mensen zijn bijgeschakeld. Wat gaan we doen, Mr. President? Staat er onder als kop. Ineens slaat de twijfel toe over een aanval op Syrië... en stopt de president de oorlogsmachine. Dat is moedig, maar het maakt zijn positie ook zeer precair, zegt de Volkskant. Het AD kiest ervoor om te openen met een verhaal over de bijtelling voor groene auto's. Toch minder bijtelling voor deze staatssecretaris Frans Wekers is bereid... die bijtelling voor elektrische auto's minder te verhogen... dan per 2014 op stapel staat. Met de nu geplande verhoging van 0 naar 7 procent... zou de verkoop van dit soort elektrische auto's compleet instorten. Daardoor zou hij nu ingrijpen. Telegraaf om het met pensioenplan. Pensioenplan op losse schroeven. Steun in de Eerste Kamer lijkt onhaalbaar, zegt de Telegraaf. Fracties van CDA en D66 in de Eerste Kamer... kraken de plannen van het kabinet. En daardoor kan het, is het zeer twijfelachtig dat het kabinet voldoende steun kan vergaren in die Eerste Kamer. Grootste bezuiniging van deze regeerperiode staat zo dan op losse schroeven... want daar gaat het om bij dat pensioenplan. Ach, en op de voorpagina van NEC Next staren mij twee prachtige blauwe ogen aan. Twee pret ogen. Nu even niet gewenst. Het, is, uh, het zijn de ogen van een uh, klein babytje. Het aantal geboortes in Nederland is laag. Wie geen werk heeft, durft het niet aan. Wie wel werk heeft, zet dat niet op het spel. Aldus NRC Next. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Like from the beginning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 Get lucky. Zeg maar niets meer. Acht minuten over zes. We gaan gauw door naar Mark Robin. Gelukkig gesproken. Want die is terug. Fijn is dat. Nou zijn we echt Goedemorgen. begonnen. Goedemorgen. Hi. Morgen. We zijn weer begonnen. Ja, zeker. Ja, met een uh, glanzende nieuwe microfoon en een vers schrift. Heb je een dat nieuwe? Naar nieuw papier raakt. Kloppkap ook. Ik nou, nee, Op, ja, dat, dat, die kon er niet meer af, begreep ik Ach. net. Ja, nee, ik plop, plop, af en toe wel. Dat is dus zo'n schuimruppertje wat je over de microfoon doet. Maar deze is nog redelijk te doen. Oké. Okay. We gaan weer gewoon verder. Ik ben trouwens, even tussen twee haakjes, zojuist aangekomen... bij het uh, gebouw van de Utrechtse Christelijke Studentenvereniging. alwaar bij de brievenbus nog één glaasje bier... Tussen de muur en de brievenbus zit gepropt. En de vloer voor de deur is ook een beetje plakkerig. En als ik dan nog even naar boven kijk, zie ik dat de tuin nog donker is. Terwijl toch echt vandaag het academisch jaar begint, dames en heren. Ik zal niet al te hard roepen hier op de oude gracht, want dan maak ik de hele straat wakker. Uh, maar daar gaat het dus vanochtend over. Ik heb hier zo meteen een afspraak en ja... De jongens en meisjes van de studentenvereniging komen natuurlijk pas op het allerlaatste moment uit hun bed rollen. Dus ik moet het nu even alleen met jullie doen, Marcel en Lara. Jullie zijn natuurlijk eigenlijk al een tijdje begonnen. Zo is dat, ja. wij zijn al een maand bezig. Kunnen. toch. Ja. Ze zijn op <laughs> <alweer> vakantie toe. <laughs> ik, ben, ik ben alweer helemaal vergeten hoe dat voelde. Ja. <kluim> Ja, nou, uh, ik begin hier vanochtend op de Oude Gracht uh, bij de studenten zelf. Die, natuurlijk, nu dus, nu dus echt wel weer zo langzamerhand een beetje in de boekenstand uh, moeten komen. En daarna uh, ga ik naar, uh, ja, naar die enorme educatieve mierenhoop, de Uithof uh, in Utrecht, waar al die tienduizenden studenten. Uh, uh, hun werk doen hè? en uh, dingen bijgebracht worden. En dan gaan we ook eens even praten met de besturen van de scholen. Een van de belangrijke thema's toch uh, dit jaar en ook voor de toekomst... is de aandacht voor, uh, voor excellente studenten. Voor de studenten die er echt uitspringen. En uh, er zijn wat afspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs... over hoe je die studenten extra dingen kunt aanbieden. Maar zijn daar ook de mogelijkheden voor... Is de grote vraag. Dat zijn een beetje de thema's die ik vanochtend zou willen behandelen. En als jullie verder nog ideeën hebben, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Uiteraard gaan we je mededelen. Mark Robin Visser in Utrecht vanochtend, opening van het academisch jaar. Begin van alle hogescholen en universiteit. Tien minuten voor half zeven, je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bij de aanval op 21 augustus in Syrië... Zenuwgas, sarin is gebruikt. Er zijn sporen gevonden die wijzen op het verlammende gas, Dat zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry gisteren. We have learned uh, through samples that were provided to the United States and that have now been tested from first responders in East Damascus, en hair samples and blood samples have voor positive for of sarin. So this case is building and this case will build. Een deskundige zei een paar dagen na de aanval al dat hij aan de symptomen en aandoeningen kon zien dat het om een zenuwgasaanval ging. Met waarschijnlijk sarin. From the, all the symptoms and the injuries that I've seen, it leads you to probably a nerve agent, probably sarin. We know sarin has already been used uh, in Syria before. Uh, and we Sarin, Sarin doodt mensen snel en willekeurig, zegt deze deskundige. En in 1988 werd het gif gebruikt bij de moord op Koerden in de Iraakse stad Halabja. En ook in 1995, bij een aanslag op de metro van Tokio, werden mensen gedood door Sarin. Zeer giftig zenuwgas verspreidde zich tijdens de ochtendspits razendsnel over 16 metrostations... Duizenden passagiers in de overvolle trein en op de perrons... raakten plotseling misselijk en begonnen over te geven. Mensen raakten bewusteloos. De aanslagen in Tokio werden gepleegd door een secte. Er de vielen destijds 13 doden en meer dan 6.000 gewonden. Jacob de Boer is hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij legt uit waarom Sarin zo gevaarlijk is. Het komt in feite dat de, de overdracht van de zenuwen naar de spieren, daar zijn bepaalde stoffen actief. En die stoffen worden onmiddellijk geremd wanneer eh, sarin daar in de buurt komt. En eh, daardoor ja, werken die, die spieren niet meer, die worden niet meer aangestuurd door de, door de zenuwpulsen. En als het om de aanmalingsspieren gaat, dan eh, betekent dat dat je eigenlijk meteen stikt. Ook zegt de boer dat onderzoek naar het gebruik van sarin niet makkelijk is. Het is betrekkelijk lastig om het te vinden, omdat een soft is die heel snel na gebruik uit elkaar valt. Uh, dus de stof zelf is vrijwel niet meer aan te tonen. Wat je dan kunt doen is om in menselijk weefsel te kijken... in bloed of in, in haren. Maar dan moet je eigenlijk al kijken naar vervolgproducten. Dus je moet zich voorstellen, sarin komt het lichaam binnen... valt daar uit elkaar en bindt vervolgens met zeg maar, lichaams-eigen stoffen. En die stoffen moet je dan proberen te vinden. En dat is natuurlijk een stuk lastiger dan dat je naar een stof gaat kijken... die gewoon nog van origine dezelfde stof is. Het onderzoek van de Verenigde Naties naar de chemische aanval in Syrië loopt nog. Het kan tot drie weken duren voordat het laboratoriumonderzoek is afgerond. Ja, uiteraard heeft uh, ook deze uitspraak, we hebben deze uitspraken van Kerry uh, weer gevolgen. We praten over het voorleggen van de interventie aan het Amerikaanse congres. De uitspraken van Kerry met uh, onder andere Wessel de Jong... In Washington, we praten over uh, uh, ja, de gevolgen voor de positie van uh, Obama... met oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig NAVO-baas Jaap de Hoopscheffer. Later meer dus. Bijna vijf voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zalen en podia genoeg, maar huizen te weinig. Zo is het met de Nederlandse literatuur. Het buitenland kent veel van zulke huizen voor lezingen en debat. En in Utrecht -West is er ook een nieuwe Nederlandse literaire pleisterplaats geopend... op de Oude Gracht. Jeroen Wielaert bekeek het literatuurhuis met de directeur Michael Stolker. Het is heel knus, het literatuurhuis aan de oude gracht Michael Stolker. Dat klopt. We willen er echt eigenlijk een beetje een huiskamer voor de literatuurliefhebber van maken. Want waar staan we nu? We staan nu in het oudste gedeelte van ons pand. Dat is in 1523 gebouwd als de sacristie van een kerk die hier ooit heeft gelegen. Die is afgebroken. En daar staat poppodium Tivoli, nu bekend popzaal. En in dat zaaltje, de sacristie die dus vijf eeuwen heeft overleefd... gaan we nu weer lezingen, filmvertoningen, schrijversoptredens... workshops, cursussen en dergelijke presenteren. We kunnen hoogstens veertig man in? Zoiets, ja. Zoek genoeg. Er zijn heel veel activiteiten die voor een klein publiek bedoeld zijn. Dus schrijvers die nog niet de grote massa kent... maar die wel ontzettend mooie dingen schrijven... die kunnen we hier nu eindelijk een keer uitnodigen... en hun lezers erbij, erbij betrekken. En dat, dat is denk ik de kracht van, van het literatuurhuis. Maar de Nederlandse literatuur is toch veel groter? De Nederlandse literatuur is veel groter en we hebben ook diverse grote festivals... waar die grote schrijvers, de bekende schrijvers ook allemaal een plek kunnen krijgen. Maar hier, dit is echt een plek, een pleisterplaats voor schrijvers, dichters en hun lezers. En het is niet puur Utrechts. Heel de Nederlandse letteren kunnen hier zich thuis voelen. Absoluut. Utrecht ligt natuurlijk gewoon sowieso heel centraal gelegen. En ik denk dat we uh, aandacht besteden, uh, en dat is denk ik wel nieuw ook in, in Nederland, dat we naast bibliotheken en andere literaire instellingen een, een plek creëren, een huis, een fysiek pand, waar iedereen die met literatuur bezig is, van dichters tot thrillerlezers en van uh, uitgevers tot uh, boekverkopers, een plek zouden kunnen hebben. Dat is een pleisterplaats voor de literatuur. Dat is eigenlijk de kern van het literatuurhuis. Dat hebben we een beetje afgekeken van de Duitsers. Die zijn daar heel goed in geweest. Die hebben zo'n 22 literatuurhuizen nu. In elke plaats zit er wel naast gewoon de bibliotheek... ...heb je ook gewoon een, een, een huiskamerachtige plek... ...waar schrijvers lezers kunnen ontmoeten. Het haalt het toch nog niet qua omvang... ...met uh, gekende plaatsen als de Rode Hoed en de Bali in Amsterdam... Nee, dat klopt, maar de Rode Hoed en de Bali zijn natuurlijk ook niet primair literatuurhuizen. Dat zijn natuurlijk gewoon ook debatcentra. Dus die hebben een bredere, uh, bredere aandacht dan, dan alleen voor de literatuur. En ik denk dat het wel leuk is dat, dat wij hier echt ons op de schrijvers kunnen, op de literatuur kunnen richten. Uh, we hebben heel veel festivals die we in Vredeburg, uh, Theater Raza of we stonden laatst op Lowlands. Uh, daar breng je heel veel mensen mee met hele uiteenlopende smaken. Hier kunnen we ook eens een keer aandacht besteden aan die schrijvers... die nog niet zo'n heel groot publiek hebben, maar dat eigenlijk zou, wel zouden verdienen. En daar gaan we ons de komende jaren hier in, uh, in het Literatuurhuis op richten. En dat doen wij ook zeker proberen zoveel mogelijk mensen bij die festivals te krijgen. Maar ik denk dat er ook behoefte is aan een soort diepgang. Een soort gewoon één op één, zo persoonlijk mogelijk... om over datgene wat je jou bezighoudt, goede, goede boeken die je hebt gelezen... met de schrijvers daarvan van gedachten te kunnen wisselen. Het NLS Radio 1 Journaal, Sport... Op de US Open heeft Yekaterina Makarova vannacht in de achtste finales... voor een verrassing gezorgd door Agnieszka Radwanska met 6-4, 6-4 uit te schakelen. Makarova speelt de volgende ronde tegen de Chinese Lina... die de Servische Jelena Jankovic overklaste met 6-3, 6-0. Ook Serena Williams heeft voor de elfde keer de kwartfinales gehaald van de US Open. De titelverdedigster was met 6-4, 6-1 te sterk... voor haar Amerikaanse landgenote Sloane Stevens. Met de mannen is titelverdediger Andy Murray door naar de achtste finales. De schot had het één set lastig met de Duitse Floerjan Maaia, maar won uiteindelijk makkelijk. Met 7-6, 6-2 en 6-2. De transfer van Garrett Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid is dan eindelijk rond. Beide clubs hebben de overgang officieel nu bekendgemaakt. Met dit transfer zou een recordbedrag gemoeid zijn, maar de clubs vertellen daar een verschillend verhaal over. Correspondent Entwin Winkels is Bale nu de duurste speler aller tijden. Krijgen ze 86 miljoen pond voor hem. Dat is 101 miljoen euro. En Real Madrid houdt het op 91 miljoen. Er is nog geen officieel bericht verschenen. Misschien dat morgen uh, Florentino Perez bij de presentatie van de speler wat meer over kan zeggen. Maar Real Madrid houdt het op 91 waardoor uh, Beel uh, 3 miljoen goedkoper zou zijn dan de 94 miljoen waarvoor Cristiano Ronaldo drie jaar geleden werd gekocht. En voor het ego bijvoorbeeld van Ronaldo is dat heel belangrijk om de duurste speler ooit te blijven. En voor Real Madrid is het misschien ook belangrijk om, om zeg maar we niet de, alle, de hoofdprijs van 120 miljoen betaald, die uh, tot hem aan, uh, aanvankelijk vroeg voor Beel. Tja, blijf duur. Beel tekent uh, in Madrid een contract voor zes jaar. Vanmiddag wordt hij officieel gepresenteerd. De Nederlandse judovrouwen hebben bij de landenwedstrijd op de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro geen medaille kunnen pakken. In de strijd om de derde plaats was Frankrijk net te sterk met 3-2. Ja, teleurstellend voor de bondscoach Marjolein van Une. Ik hoop dat ik vanavond weer even dat goede gevoel van de individuele medailles te ga terughalen. Want die waren natuurlijk eigenlijk wel heel mooi. Dus uh, dat ga ik wel weer proberen. Maar het is weer even een domper dit. Kijk, weet je, je gaat dit toernooi in, in eerste instantie voor het individuele karakter. En dan uh, heb je nog zoiets, oh ja, we moeten ook nog een teamtoernooi gaan draaien. En dan sta je daar en dan wil je natuurlijk het hoogst haalbare eruit gaan halen. Dat, dat zit toch in een topsport en dat zit in mij. Dat, zit, dat hoort ook zo, denk ik. In totaal behaalde de Nederlandse ploeg vijf individuele medailles in Rio. Pek Volle is nog steeds de koploper in de eredivisie. Redelijk soeverein, zou ik denken. Ja, ja, ja. De ploeg van Gronian speelde 1-1 tegen Utrecht... maar zag bijna alle achtervolgers ook punten verspelen. Zo kwam Ajax niet verder dan 1-1 bij FC Groningen. Dat is vorig jaar, heeft de ploeg van Frank de Boer al veel punten laten liggen... in de openingsfase van het seizoen.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 Ajax staat nu gedeeld derde op vijf punten van koploper Peck Zwolle. Samen met Twente, Heerenveen, Groningen, Goad Eagles en Vitesse. PSV is de nummer twee van de eredivisie op twee punten van Zwolle. Feyenoord staat inmiddels twaalfde, maar wel na twee overwinningen op rij. Ik herhaal twee overwinningen no, no, op rij. No, no, no. Rodië werd met 4-0 verslagen. Spaanse wielrenner Daniel Moreno heeft de negende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Renner van Catusha werd op enkele seconden gevolgd door zijn landgenoten Alejandro Valverde en Joaquim Rodriguez. Dankzij bonificatiesconden nam Moreno echter de leiderstrui over van de IE-Nicolas Roach. En straks na half zeven staan we nog stil bij het afscheid van de beachvolleyballer Richard Schel. Hij stopte ermee na jaren van succes op Europese podium. Dit is Radio 1. E. Als zeven tijd voor het NOS-Journaal Doorald Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. bestuur van de in opspraak geraakte stichting Inspire to Live stapt op. De bestuursleden van de spin-off van sponsoractie Alp Dujes zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. In de media waren onder meer berichten verschenen over het declaratiegedrag van de oud-voorzitter van Alp Dujes. bestuur treedt zo snel mogelijk af, maar blijft wel lopende zaken afhandelen totdat er een nieuw bestuur is.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 Eerste informatie dan, Johnse Hoka. De A7 richting Hoorn is afgeslo afgesloten. Tussen Purmerend Noord en de Af en A van Hoorn. Dat komt door een ongeluk. Op de andere rijbaan staan er file van 7 kilometer. Verkeer in de regio Amsterdam onderweg naar Leeuwarden kan het beste omrijden via Flevoland. En files nog op de A15 richting Europort. rotterdam charloos 2 kilometer. En verderop staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. Dankjewel, John. Tot later. En straks, de scholen zijn weer begonnen. Van basisschool tot universiteit. marco in Visser stort zich op de studenten in Utrecht. En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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bij de kerncentrale van Fukushima in Japan, die 2011 grotendeels werd verwoest door de tsunami, is een zeer hoge radioactieve straling gemeten. Bij een tank met radioactief water. De waardes liggen maar liefst 18 keer hoger dan gedacht, waarschuwen de Japanse autoriteiten. In contact met Tokio, met onze correspondent Kjell Duits. Uh, Kjell, hoe kan men zich zo vergist hebben in de hoeveelheid straling? Ja, dat is een hele interessante situatie. Men heeft blijkbaar een metingsapparatuur gebruikt die niet verder ging dan 100 millisievert per uur.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 Er zijn een paar maatregelen aangekondigd vandaag in die persconferentie. persconferentie. De heer Tanaka die zei dat ze nu aan het bestuderen zijn hoe dat radioactief water, dat hoge radioactief water, dat gelekt is uit die eh, opslagtanks. Hoe dat verwijderd kan worden, want dat is heel moeilijk om te doen. En het water gaat ook verplaatst worden van eh, een driehonderdtal tijdelijke opslagtanks... ...naar tanks die veel beter zijn... ...en die eh, niet de problemen hebben van die tijdelijke opslagplanks. Tanks. En, en vandaag werd ook gezegd door eh, de heer Tnake... Nou, ...en hij heeft het eerder gezegd... ...dat mogelijk er laag besmet water eh, geloosd zal worden in de oceaan. En hij benadrukte dat het water dat geloosd gaat worden... ...als het inderdaad geloosd gaat worden... ...onder de toegestaande reglementaire limieten...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 President Obama heeft besloten om het plan voor een aanval op Syrië eerst aan het Congres voor te leggen. Het lijkt haaks op elkaar te staan: wel oorlogstaal, maar voorlopig geen aanval. I'm ready to act in the face of this outrage. Today I'm asking Congress to send a message to the world that we are ready to move forward together as one Minister van Buitenlandse Zaken Kerry deed er gisteren nog een schepje bovenop om de noodzaak van een aanval te onderstrepen, want de VS weet het nu zeker. Bij de eerdere raketaanval in Damascus heeft het Syrische regime het gifgas sarin gebruikt. We hebben geleerd door samples van monsters die aan de Verenigde Staten werden geleverd en die nu zijn getest, van eerste responders in Oost-Damascus en haar- en bloedsamples hebben positief getest voor signaturen van sarin. Hands off Syrië, No new woorden, Syrië. In de VS gingen tegenstanders van een Amerikaanse aanval op Syrië de straat op. We hopen dat de Amerikaanse mensen actie in Syrië ondersteunen... om de bloedsched in Syrië te helpen en de civiliën te beschermen. Ze hebben het recht niet belastinggeld te gebruiken om Syrië te bombarderen. Met Syrië krijgen we nieuw Irak of Afghanistan, zeggen de betogers. Wil je een sequel Irak en Afghanistan? Dat is precies exactly wat Syrië zal into. Syrië! No new wars! Hands on Syrië! No new war. Amerikaanse verslaggevers in Syrië merkten dat men daar zeer verdeeld reageert. Deze reporter peilde de reacties Syrians bij het Syrische Verzet. They say this is a matter of life and death. That this cannot wait weeks, that it can't be postponed until a decision from Congress, a decision they don't think will necessarily get passed. De Verenigde Staten beloven keer op keer hulp. Maar komen die beloftes niet na, zegt het Syrische Verzet. Maar in de Syrische hoofdstad Damaskus luiden de klokken. We won. Er hing bijna een feeststemming vertelt deze reporter Syrian Government playing patriotic music the Syrian deputy prime minister said it was the Syrian army which warded off the aggression. Volgens de verslaggever verliest president Obama steeds meer zijn geloofwaardigheid... en krijgen de Syriërs meer tijd om zich voor te bereiden op een militaire aanval. We praten later deze uitzending verder over de Verenigde Staten... en de te verwachten aanval nog steeds wel op Syrië... Dat doen we onder andere met onze correspondenten in Frankrijk en Israël. En we zullen de hele ochtend stilstaan bij de opening van het academisch jaar vandaag. Mark Robin Visser... Ja, Die is, is al in een in, zak suiker hier. Studentenstad Utrecht. God, het studiejaar moet nog beginnen en de suiker is nou al op. Ja, dat is ja. meer dan genoeg, dankjewel. Oké, okay, alstublieft. Nou, ben je ben jij, lekker, Mark zo... Robin? Ja, ik mocht naar binnen bij de christelijke studentenvereniging. Lieten ze hier naar binnen? Hier aan de, aan de... Ja, ze lieten me naar binnen. En ik vroeg ze net, van, uh, want er staat hier een hele grote bar... En, uh, met allemaal drank ook erachter. Zitten jullie hier nou de hele nacht of zijn jullie hier vers aangekomen? Eerlijk zeggen. Ja, uh, wij zijn hier uh, nu verse aangekomen, okay. maar we zitten hier ook wel eens een nacht. Ja. ja, dat komt voor. Dat komt voor. Maar meestal niets heb ik begrepen van zondag op maandag. Dat is misschien niet... Nee, nee dat is niet helemaal des uh, SSR's. <laughs> dat waren uh, Jurian en Mirjam. Ik ga even naar Jeannette. Jeannette, ja, uh, we gaan beginnen, hè? Ja, zeker. We gaan weer beginnen. Met uh, frisse moed. Waar ga jij mee beginnen? Ik uh, ga beginnen met mijn master accountancy. Dus uh, vandaag uh, de eerste aftrap. Gisteravond al even voorzichtig de boeken geopend. Ja, ik heb of ge heb je geen boeken? Ah, ik heb hem geopend, maar ik heb hem ook weer heel snel dichtgeslaagd toen ik zo gevuld was. <lacht> dus uh, ik zal het als zien vanmiddag. Ja. Heb jij veel boeken of gaat er ook heel veel digitaal? Uh, nee, ik heb best wel veel boeken. En uh, omdat ik ook rechten studeer, heel veel werkboeken met jurisprudentie. Dus uh, ja, dat kost wel wat uh, geld. Jij bent inmiddels in je vierde jaar? Hè? Ja, vierde jaar rechten en psychologie. Ja. En ondertussen zijn jullie dames ook actief in, de, in deze studentenvereniging? Ja, nog slechts een paar dagen. Dan gaan we wisselen. Dus de laatste loodjes. Uh... En wat heb je dan gedaan zo hier? Ja, ik was uh, fiscus, de spanningmeester, en ik uh, beheerde eigenlijk alle gelden binnen de vereniging. Dus, uh, is dat leuk? Het is heel erg leuk. En uh, ja, ook wel een verantwoordelijke taak. Dus uh, ik heb er heel veel van geleerd. Heel en, leuk. Heeft de Utrechtse studenten, geistelijke studentenvereniging ook een goed financieel en gezond jaar achter de rug? Ja, tuurlijk, bij mij aan het roer. <laughs> Laat ze de tent een beetje gezond achter? Ja, ze doet het heel goed, heel nauwkeurig, heel punctueel en harde werker. Dat dus... ondanks de crisis. Ja, dit is, uh, deze moet je hebben, hoor. Deze moet je hebben, die gaan we onthouden. <laughs> Luister aan Janette de Bruin. Even naar Julia, want die zei hier net aan de bar... ik zou eigenlijk ook best wel in het uh, bestuur willen. Ja, dat heb ik gezegd. Waarom wil je dat eigenlijk zo graag? Omdat... Uh... Wat mij heel leerzaam lijkt dat ten eerste en ten tweede lijkt het me ook ontzettend leuk. En uh, SSR nu is een hartstikke mooie vereniging uh, waar ik me ook graag voor zou in willen zetten. Het is echt leerzaam. Je kunt ervaring op doen op het gebied van bestuur zo, maar je moet er wel de tijd voor hebben. Je moet er zeker de tijd voor hebben. Kan um, uh, dat nog, naast een drukke studie? Ik denk niet naast een drukke studie. De studie zou je een jaartje op stop moeten zetten. Uh, ja. Nou, we gaan straks naar zeven en verder praten over de mogelijkheden die je vandaag de dag als student in deze toch uh, redelijk harde tijden uh, nog hebt. En ook over, excel ben jij excellent trouwens? Uh, een excellent uh, student? Nou, ik vind mezelf wel excellent, maar ik doe niet aan een excellent oh, programma. Jij, Jurriane? Ik ook niet, Dat is al bescheiden, zeg je net dan. Uh, ja, toen ik uh, aan mijn tweede bachelor begon, ben ik gestopt met het Anders Programma Rechten. Dus, uh, dat was niet dat, te combineren. Dat vind ik toch wel redelijk excellent. Daar gaan we straks over praten. Excellente studenten. Kijk eens aan. Ik zelf trouwens heel, heel gewoon middelmatig. gewoon Nee, ja, je hebt een fantastische verslaggever. Kijk, ik heb ook weer andere kwaliteiten. Zo is dat. Huh? Ja, <laughs> Tot zo. Top zo. Gaan we maar naar de A.WB. John Sauka, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Stond al heel vroeg een file. Hè? Hoe is het nu? Ja, nou nog steeds problemen op de A7 richting Hoorn. Daar is de weg dicht tussen permanent Noord en de afwit van Hoorn. Vanmorgen vroeg is daar een auto over de kop gegaan. En Op de andere rijbaan staat een lange file van 8 kilometer richting Amsterdam. Dus nou, rijdt u nog in de regio Amsterdam? Bent u onderweg naar Leeuwarden? kunt u het beste omrijden via de Flevoland. En nog files op de A15 richting Europort. Bij Hardingsveld Giesendam staat 3 km. Verderop bij Rotterdam charlos hier, en nog een stukje verderop bij Spijkenissen staat 2 kilometer. Wat verwacht je ervan voor de rest van de ochtend? Ja, de vakantie zit erop voor de ja, meeste Nederlanders. Wel, dus uh, ja, dat zal wel weer een ouderwetse spits worden. Ik verwacht rond half negen een ongeveer 120 kilometer. zou ook al bij de AWB. Dank je okay. Zochtend van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 Journal met Lara Rentse en Marcel Ooster. Say that you stay a little don't say bye bye tonight. Say you be mine just a little bit loud, is worth the moment. The resolve Dave Room van John Legend was dat van het album Once Again. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar deze week werd het definitief. Richard Schuil stopt na dit seizoen met beachvolleybal op het hoogste niveau. Betekent ook een eind aan zijn samenwerking met Reiner Nummerdoor. Een van de meest bepalende beachvolleybalduo's valt daarmee uiteen. Goed voor diverse titels, twee Olympische Spelen. En ze speelden voor het laatst samen op het Nederlandse Zand afgelopen weekend... bij het NK in Scheveningen. Loris van Hoorn ging alvast afscheid nemen en terugblikken. Yeah. Mindblock, mindblock, mindblock. Service van Richard Schuil. Die kan zo belangrijk zijn voor dit Nederlandse duo. De kan eruit aanvallen. Hij maakt het punt. En wat is dat een belangrijk punt? Mindblock, mindblock, mindblock. Hoe zijn jullie samengekomen? Na de Olympische Spelen 2004 in Athene. Dat was ons laatste... Zomer met de nationale ploeg, toen we, zijn we daarna allebei weer naar een club gegaan in Italië. En toen hadden wij allebei, uh, Richard was natuurlijk al iets ouder dan ik, ik was toen 28, maar ik had ook, ik had ook al tien jaar nationaal team achter elkaar doorgedaan. Dus dan had je club, nationaal team, helemaal geen rust. Toen had ik al gezegd, bij de bondscoach ook aangegeven, van, ik neem sowieso een hele zomer een keer vrij af naar Athene. En Richard ook. En toen hebben we gezegd, van uh, zullen we gaan beachvolleyballen. En verdedigd door Nummerdorp, die het dan ook af kan maken. Mooi, keihard geslagen. Hoeveel mensen hebben tegen je gezegd, joh, was het nou gestopt naar Londen? Nou, oh, niet veel. Nee. Heel weinig eigenlijk. Tuurlijk heb ik erover in Azië te denken. Maar ja, als je nog zoveel punten hebt en uh, we, vinden, we vinden het allebei hartstikke leuk spelletje. En uh, het is niet zo dat we het echt slecht hebben gedaan. Ja, we staan gewoon in de top 15 van de wereld. Ja. Als je één keer kwalificatie staat, dat is natuurlijk vervelend. Omdat we dan te weinig nooit hebben gespeeld. Maar voor de rest uh, deden we gewoon nog steeds mee en uh, subten op. Dus eh, nou, ik denk wel dat. Eh, ik ben blij dat het nog een rij te doorspult. Deze is gewonnen door de mannen in het geel, zoals die qua gisteren ervaren was. nummer door staat klaar voor zijn service. Bert goedkoop, technisch directeur van de Volleyballbond. Waarom zijn Richard Schuil en rijden nummer door zo belangrijk geweest voor het Nederlandse beachvolleyball? Nou, ik denk vooral in de eerste instantie vanwege de uitstraling van de twee topspelers indoor, dan kiezen voor een avontuur in het zand. En uh, dat ook weer te ontwikkelen naar topniveau. Twee Olympische Spelen meegemaakt en twee keer kans nou ja, op medailles. En dat is voor ons een heel groot voorbeeld geweest. Ja, dit is topsport. en Niet alleen voor, voor spelers die in de zaal eigenlijk uitgekeken zijn. Maar ook voor jongeren, wat nu wel blijkt. En zij hebben daar een groot, ja, belangrijke rol in gespeeld. Om dat voorbeeld te stellen van, ja, dit, is, dit is een grote sport. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dat ten om. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt olympisch kampioen. Maar waren jullie beter? In de zaal of uh, in het zand? Uh, goed, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, ja, het is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Ik denk dat uiteindelijk dat dit spel nog meer mijn karakteristieken past dan uh, de zaal. Maar hij zegt ook eens over Richard, want... Jij kent hem? Ik denk dat bij Richard het voor meer mensen een verrassing is uh, geweest dat hij het zo goed op het stand heeft gedaan. Ik denk dat ze dat van tevoren niet, uh, niet hadden gezien. Omdat hij een, een heel ander type speler is dan ik. En ik, ben ook, ik was in de zaal al een hele onround speler. Mijn ja. blok, mijn blok, mijn blok. Mijn blok, mijn blok, mijn blok. Vrienden voor het leven, jij Reinder? Ik denk het wel. Broer. Het is even nu, de komende tijd. Uh, het is niet zo dat we bij elkaar de deur pad lopen. Maar uh, we zullen altijd contact houden en uh, bij elkaar op bezoek gaan. En uh, well, we hebben natuurlijk alles aan elkaar te danken. Dus uh, dat zullen we altijd mooi zijn. Uiteraard ook een applaus voor. Rijden nummer en Risset schuil. En met z'n tweeën hopen ze dit seizoen nog één keer in actie te komen. Dat zal dan in China of Brazilië zijn. Dan willen ze nog één internationaal toernooi gaan spelen. Het is acht minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, die kennen velen. Er zijn er nog veel meer, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. In Brazilië is de ruim 500 kilometer lange Camino da Fe een begrip. Actrice en presentatrice, Tosca niet drink. Van Theo en Thea, kent u haar nog. En haar vriendin fotografe Anita Jansen... gaan daar een documentaire over maken. En straks stappen ze op het vliegtuig. We hebben contact met beide. We beginnen bij Anita Jansen. Anita, goedemorgen. Goedemorgen. Klaar voor de reis? Uh, nou, bijna eigenlijk. Ja, we moeten nog een beetje gaan. Uh, de laatste dingetjes moeten we nog eventjes doen en uh, dan zijn we er al klaar voor. We hebben toch weer veel te veel meegenomen. <lacht> beetje jammer, want je moet het dus wel allemaal meeslepen. Ja, wat... we hebben Geen dragers. Oké, okay, want dat betekent dus een rugzak op de rug en daarin wat schone onderbroekjes, uh, sokken en noem maar op? Nou, het meeste is eigenlijk. Uh, dus heel veel snoeren en uh, laptopjes, want we gaan ook nog uh, dingen doen voor de NRC. We moeten nog fotograferen, je moet ook nog een documentaire maken en je moet nog wandelen. Mm. Dus het wordt dolle pret. Ja. En dan Dat komt er een, een documentaire. Waarom de Camillo d'Avee? Wat is daar het meest bijzondere aan? Uh, nou, wij lopen uh, de Camino Camille de uh, Nou, dat stel je net ook al, hè? Het, is een, het is door een heel bergachtig gebied. En we hopen op uh, 12 oktober hopen we aan te komen. Dan komen we aan in Apre de Sida, En daar is een, uh, een kleine Madonna, die sinds 1717 is opgevist door een of andere visser. Er zijn hele cultus omheen uh, ontstaan. Daar hebben ze weer een heel grote basiliek omheen gebouwd, om die zwarte Madonna. En per jaar komen er 1 miljoen mensen naar, uh, naar die basiliek toe. En wij dus ook, op die, die 12e oktober. Dan is er nationale feestdag in Brazilië. En uh, dan komen in ons kielzog 200.000 pelgrims Lijkt me enig. Ja, en, en jullie maken daar ja. fantastische uh, dingen over. Jullie hebben veel gefilmd, een mooi boek geschreven erover. Um, ja. En jullie raken ook maar niet uitgewandeld. Wat is dat toch? Nou, er is eigenlijk geen mooiere manier om een land te zien dan, uh, dan per voet. Er gaat geen, er gaat geen meer... Er gaat geen mier aan je voorbij, uh, geen kiezelsteentje. Dus aan de ene kant kijk je heel veel naar de grond... omdat je niet wil struikelen. Aan de andere kant is je, je blik heel wijd. En het is gewoon heel mooi om elke dag met je rugzakje te gaan. Gewoon maar te lopen. M Mogen we Tosca ook even spreken? Nou, zeker. Want ze, ze staat hier te souffleren, dus... Oh. <lacht> kan ze nu rechtstreeks in de horen souffleren. Ze kan, nu, ze kan nu rechtstreeks Hoe Hier komt ze. Tosca, niet te ringen. klinkt goed al, wakker. ja. ja. Wat, uh, ja, het is mijn ochtendroggel. Uh... Ja, nou, dat moet er ook uit. Zeg ja, wat, wat zit er te veel in, uh, in uw rugzak? Wat zit er in mijn rugzak? Er zit een tentje in van 1 kilo. Er zit een, een slaapzakje in. Er zit natuurlijk een prachtige, mooie, knalrooie regenponcho in. Er zit uh, toch weer veel te veel kleren in, hij gaat nauwelijks nog dicht. En. Uh, wat zit er nog meer in? Ja, apparatuur, uh, uh, filmcamera, fotostel, Nee. Oh, um, nou, ik, ik, ik hoor het alweer. Tosca, uh, uh, die documentaire krijgt die jullie gaan maken, de titel Blok aan mijn been. Waarom ja. heet, heet die docu zo? Nou, het is eigenlijk meer blok aan mijn rug. Nou, dat komt... Wij hadden een, uh, een filmpje gemaakt over de vorige Camino. En en met een vrouw met een hele, mooie, hele grote zwarte horrelvoet. Van bijna, het is een, een, een verhoogde schoen van bijna een, een, een halve meter lang. En uh, ja, ze, Annie had daar, ja ik kan het heel moeilijk uitleggen, een heel mooi shot van gemaakt. En zij liep door een Spaans straatje en ze had daar een heel mooi muziekje onder gezet. Hoe ging dat muziekje ook weer? Hoe ging dat muziekje ook weer Annie? Moet ik dat nu dus gaan Ja. Paddertrek heet het. Oh, paddertrek. Nou, in ieder geval... En ja, je moet dan toch een werktitel hebben. En toen mm. vond hij Blokkamerbeen wel mooi. Ja. Nou, ja, maar ook wel het slaat, eerstelijk... eigenlijk, het slaat eigenlijk nergens op. Ja, maar dat past wel bij jullie. Toch, ik. Ja, ja prachtig dat het nergens staat. Ja. Ja, nee. <laughs> Tosca Niederik, dank je wel. En, en Anita Jansen veel succes en een goede reis. En we hopen veel van jullie te mogen zien. Uh, te volgen, onder andere via uh, NRC en op de website wildwifeadventures.nl. Dank jullie wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Pensioenplan van het kabinet staat op losse schroeven, meldt de Telegraaf vanochtend. De eerste kamerfracties van D 66 en CDA zijn er tegen. Regeringspartijen, PVV en VVD hebben geen meerderheid in de eerste kamer, hebben andere partijen dus nodig. Met het pensioenplan moet 3 miljard euro bespaard worden. Nationaal coördinator terrorisme en veiligheid, het NCTV bekijkt een eventuele verkoop van KPM met aangezogen. Het financiële dagblad heeft gesproken met coördinator. Die wil weten of een verkoop leidt tot wijzigingen de aansturing van uit de overheid, want het gaat om vitale infrastructuur... waar veel diensten gebruik van maken. Al dus schoof de coördinator in de krant. Voor groene lease-autobezitters is er goed nieuws. Algemeen Dagblad, uh, nieuwe belastingregel... staatssecretaris Wekers is bereid de bijtelling... voor zulke auto's minder te verhogen. En Albu 6 begint weer op nul, zegt het huidige bestuur in het AD. Door het gedoe om de oprichter van het evenement zich via een omweg tonnen betalen, raakt de organisatie in zwaar weer. De koersdirecteur zegt dat het naïef is om te denken dat het geen gevolgen heeft. Amsterdam! Uh, weer hetzelfde lied. Gepakt door Oom Agent